Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Ouderen met een laag inkomen die zorg nodig hebben... komen nauwelijks terecht in zorgwoningen. Daardoor blijven veel van die woningen leegstaan. Meldt en ncv programma De Monitor. Sinds begin het jaar moeten woningcorporaties van het kabinet... speciale woningen aanwijzen waar zorg geleverd wordt. Zulke zorgwoningen zijn relatief duur. Daardoor zijn ouderen met weinig geld aangewezen op het verpleeghuis... zeggen zorgverleners.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 In sommige departementen in Normandië en Bretagne is de benzine al op rantsoen gezet. Daar mag nog maar maximaal een liter of twintig worden getankt. Bewoners van Eiburg in Amsterdam klagen over nachtelijk lawaai door wegwerkzaamheden. Er wordt gewerkt aan de verbinding tussen de A9 en de A1. Het heien gaat de hele nacht door en in het weekend ook overdag. Bewoners klagen dat ze niet van tevoren wisten dat er ook s'nachts lawaai zou zijn. De aannemer bekijkt of er iets aan de geluidsoverlast kan worden gedaan. NOS radioprogramma met het oog op morgen krijgt een ere-reismicrofoon. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune. Volgens de jury is het oog een baken in radioland al 40 jaar lang. De ere wordt samen met de zilveren reismicrofoon... en de zilveren nipkopfschijf op 10 juni uitgereikt. Tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde van Roland Garros in Parijs bereikt. Seisling won in drie sets van de Roemeen Adrian Ungur. Het weer buien en het wordt 16 tot 22 graden. Ook morgen regen vooral in de oostelijke helft van het land en dan wordt het een graad of 15. Dit is DFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staat momenteel U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is voor jullie als luisteraar van CFF. en Waarschijnlijk wat beter dat het de schuif even dicht had. De schuiven van de microfoons. Want uh, ja, als wij mee gaan zingen, Albert-Jan, wordt het helemaal niks, hè? <laughs> Je hoorde de heerlijke single van Brian Adams. Lekker om weer eens te draaien op de Zalvoorts Radio. En Run to You, over Zalvoorts Radio gesproken. Nou, we hebben ook het Zalvoorts Nieuws in het kort. De gemeenteraad vergadert aanstaande dinsdag weer op 24 mei om 8 uur.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 Dat is een lekkere meezingen. Dat is van Elton John en Kiki D en dan Breaking My Hearts. Nou, jij zit uh, de MotoGP te volgen... maar er zijn wel een en ander aan de ontwikkelingen gaande daar, uh, Albert Jan. Ja, ik zat, uh, luisteraars en kijkers, ik zat me helemaal voor te bereiden... om u te informeren over, over een prachtige uh, driestrijd... tussen uh, Rossi, Lorenzo en uh, Marquez. Want uh, uh, Rossi lag op de tweede plaats uh, vlak achter Lorenzo en gevolgd door Marquez.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 Volgt op 1 minuut uh, 3, uh, 1 seconde 32.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 Yeah. Okay. Ja, ik ben blij dat we een beetje een grotere studio hier hebben aan de tolweg Dina. Kunnen we lekker bij dansen, Babje? Hé? Yo, de metje laser en light it up. Nou, voordat we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen, maar eerst luisteren naar Frans. I cross through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please, climb the highest mountain if I were sorry shot it from the top.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 If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry, oh. I'd hold my breath till my face turned blue. I'd rob a bank and the post office too.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 Uh, of meer aan het eind van de komende week. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar ww.mediapagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer? Zie het en, dan voort. en hier is happiness. the kids try this through strength I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 Appeltje-eitjes, zullen we maar zeggen. En laat je stem uh, niet verloren gaan. En uh, kies een van de mooie pavioens hier uit Zandvoort... voor het Strandpavioen van 2016. Is hier listen beer, save me. Cause rain, save me. You caused the rain, I bought your pain. But you're the only one that can save me. You call the rain, I bought your pain. But you're the only one that can save me. ...waar je lekker op mee kan dansen. Deze van Listen B, hoor, hoorde Save Me. Dat allemaal bij ZFM op de radio... ...waar we de laatste nieuwtjes voor je brengen. Maar die kan je ook vinden op internet. Een het ritme van Zandvoort... ...ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En via www.zfmzandvoort.nl... ...houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En kan je natuurlijk lekker luisteren... ...naar je eigen Zandvoortse radio...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 Uh, hebben wij één tussenstand in de hoofdklasse, dat kunnen we melden. Alta tegen Naaldwijk, 1 tegen 1. Dat betekent dat Lemonias, die nu vandaag Zandvoort ontvangt... dat daar nog geen wedstrijd, de eerste partijen nog niet zijn geëindigd. Dat kan alleen maar betekenen dat het een serieuze dag wordt. Want na gisteren, Lemonias wist, het, wist me met 6-0 te winnen van Salland.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 We blijven het volgen bij Zandvoort op zondag tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We zeggen goedemiddag, ja de gast is ook gearriveerd. Oh, dat was hem. Ja, dat was, was dat... hem. Die dansende man die binnenkwam. Dan... Die dichter Termes. Dat is nou Marco Termes. Oké. Okay. Zo dadelijk na drie uur gaan we met de praat uiteraard over zijn nieuwe dichtenbundel die eraan gaat komen. Hebben we het al van puur TMS. Hier is op de phone.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 een stukje van Bruno rijden. Hier is Treasure.